9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Ouderen, zieken en gehandicapten wordt dringend gevraagd... om vrijwillig werk te doen in rolverzorg. En medische zorg voor asielzoekers moet beter, zegt de ombudsman. Zo dadelijk hoort u daar meer over. Nu is het NOS-journaal. Hoor op Megens. De vakbonden zijn boos op Holland Casino. Vanochtend werd bekend dat het bedrijf onder curatele van de banken staat. Holland Casino wil nu miljoenen besparen op arbeidskosten. Vakbond De Unie. Wij zijn behoorlijk geschrokken. Uh, uh, ...als je kijkt naar de plannen die Holland Casino heeft... ...men uh, biedt geen enkele garantie op behoud van werk... ...en vraagt het personeel om 25% van de arbeidsvoorwaarden in te leveren. Nou, dat gaat ons veel te ver. Holland Casino wil 36 miljoen euro besparen op personeelskosten... ...door de verzobering van arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten er opnieuw mensen weg. Jaar geleden werd al aangekondigd dat er ruim 400 banen geschrapt worden. De schulden van Holland Casino zijn sterk opgelopen. Op korte termijn bedraagt de schuld 100 miljoen euro. Een derde van de leden van criminele jeugdgroepen... heeft zich sinds 2000 ontwikkeld tot zware crimineel. Nog eens een derde houdt zich bezig met kleine criminaliteit... en is in een aantal gevallen veelpleger. Dat blijkt volgens trouw uit het onderzoek Jeugdgroepen van Toen... dat vandaag wordt gepubliceerd. De onderzoekers gingen de gangen na van drie jeugdgroepen... uit Amsterdam, Utrecht en Dordrecht. De leden ervan begonnen op jonge leeftijd met intimidatie... en veroorzaakten veel overlast. Ouderen, gehandicapten en zieken die zorg van gemeente krijgen kunnen over twee jaar de vraag krijgen of ze vrijwilligerswerk willen doen. Dat blijkt uit een concept van de wet maatschappelijke ondersteuning... dat in handen is van de Volkskrant. Volgens staatssecretaris Van Rijn is een van de voordelen van de wet... dat ouderen mogelijk minder eenzaam worden... als ze gaan voorlezen op de voorschoolse opvang... voor kinderen met een taalachterstand. Woordvoerder van het ministerie zegt dat het om een uitnodiging... vanuit gemeenten gaat om mensen die eenzaam zijn... in contact te brengen met anderen. In Den Haag wordt vandaag weer gesproken tussen de top van het kabinet en de oppositiepartijen. Het kabinet zoekt steun voor de extra bezuinigingen van 6 miljard euro... omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Premier Rutte en de ministers Dijsselbloem en Asscher spraken gisteravond met D66-leider Pechtold. Spraken ruim drie uur met elkaar. Na afloop noemde Pechtold het vannacht een verhelderend gesprek. Volgens Dijsselbloem is gesproken over een heel brede agenda. De leider van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad blijft voorlopig vastzitten. Nikos Michaloliakos stond gisteravond voor de rechter op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. En hij blijft dus in voorlopige hechtenis. Correspondent Corny Keese. De inschatting hier is dat dat te maken heeft met de moord... op de linkse rapper uh, nu ruim twee weken geleden. Uit telefoongesprekken die zijn afgeluisterd en die zijn uitgelekt... Uh, is in ieder geval duidelijk dat Michaloliakos... Uh, een half uur na de moord door een partijgenoot werd gebeld... en daarover werd geïnformeerd. Michaloliakos werd afgelopen weekend opgepakt... net als 21 andere leden van de Griekse partij. Ze worden beschuldigd van moord, mishandeling en witwassen. Het weer eerst volop zon. Vanuit het zuiden neemt langzaam de bewolking toe. Aan het einde van de middag en vanavond regen. Het wordt 14 tot 18 graden. Komende nacht en morgen eerst nog buien. Later op de dag soms zon. En dan wordt het flink zachter. 18 tot 22 graden. Zaterdag nog een bui aan 18 graden. Zondag rustig en vrijwel droog. 16 graden. Jan van der Velden bij de ANWB. Wordt het al wat beter, Jolanda? Het wordt wel wat beter. 190 kilometer nog. Het was een behoorlijk drukke ochtendspits. Er gebeurde al heel vroeg diverse aanrijdingen. Veel vertraging in het zuiden en ook rond Rotterdam. En ook bij Arnhem is het aanschuiven geblazen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Boer nog 7 kilometer. Dat was een ongeluk. De rijstroken zijn alweer een tijdje open. Op de A12 Den Haag richting Utrecht was ook een aanrijding. Tussen Nieuwerbrug en de Meer nog 9 kilometer. Drukte waarschijnlijk ook vanuit Duitsland. Op de A12 richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven 7 kilometer. In Duitsland hebben ze vandaag een vrije dag. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is het langzaam rijden tussen de knopen de Ketelplein en de Terbrechtseplein over 7 kilometer. En op de A67, Vendo richting Turnhout, de hele ochtend al langzaam rijden en stilstaan. Tussen Afwet Liesel en knopend Ledenheide over 15 kilometer. Straks hoort u over de winnaar van het Gouden Windei. En die is niet blij.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Elke meter is in kaart gebracht. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand, Amsterdam. Ja, en samengevat in een heel dik boek, bijna 500 pagina's. Hoort u zo meer over? <tied> Eerst hebben we over de medische zorg voor asielzoekers. Want die moet beter, zegt de nationale ombudsman. Hij onderzocht het dagelijks leven van de asielzoekers in asielzoekerscentra, in detentiecentra, maar ook op straat. Ze kunnen niet altijd goed terecht bij de huisarts of in het ziekenhuis. En de ombudsman zegt dat de overheid meer oog moet hebben voor hun kwetsbare positie. Volgens verslaggever Matthijs van de Wiel wordt daar nu niet altijd rekening mee gehouden. Twee zaken waar het echt mis ging kregen het afgelopen jaar veel aandacht. De Russische asielzoeker Dolmatov pleegde zelfmoord in zijn cel... waar hij niet terecht hoorde en waar hij niet de zorg kreeg die hij nodig had. Het kabinet is, uh, is geschokt over wat er gebeurd is uh, met Dolmatov. Het uitgezette Georgische meisje Renata bleek leukemie te hebben. Dat was in het asielzoekerscentrum in Nederland niet opgemerkt. Nee, in Nederland is er geen bloed geprikt. Dat is Renata. Katoorheza Ballen, Nederlander. Maar er gaat veel meer mis. Niet dat asielzoekers zelf klagen over een toegang tot de zorg? Nee, asielzoekers zelf niet, maar omstanders wel. Artsen die melden zich bij ons en uh, die klaagden erover dat ze zagen... dat mensen zeg maar, onvoldoende medische zorg hadden gehad. Toen ben ik zelf in de Vluchtelingenkerk in Amsterdam gaan kijken. En uh, dat vormde voldoende aanleiding om dit onderzoek te starten. Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Asielzoekers zijn vaak niet mondig, niet zelfredzaam. En dat is nog net een van de problemen. Het gaat met name fout op straat en uh, bij de opvangcentra voor asielzoekers. Uh, bijvoorbeeld omdat vervoer naar een ziekenhuis niet goed geregeld is. Dat is een heel...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 Uh, dus hoe kom je dan het ziekenhuis binnen? In detentiecentra is eigenlijk het omgekeerde aan de hand. Het is omgekeerd omdat uh, alles op alles wordt gezet om uh, een risico à la tof te voorkomen en dat betekent veel zorg. Nou ja te intensief, maar vooral ook te betuttelende zorg. Wat opvalt het is dat men een totale controle wil hebben... over de persoon, zodat er geen incidenten gebeuren. Dat heeft tot gevolg dat, uh, dat je geen eigen medicijnen mag hebben... en dat je voor ieder asprintje apart moet uh, vragen. En, uh, en dan kan het ook nog zijn dat ze zeggen... nou, dat is niet nodig, dat krijg je niet. En ik zou dat wel heel onaangenaam vinden. In beide gevallen is het probleem volgens Brennick Meijer... dat er te veel in systemen en protocollen wordt gedacht. Wat je vaak ziet bij de... De overheid, is dat men uh, denkt volgens de regels en de procedures. Terwijl het heel vaak meer is van gewoon hands-on en kijken wat je direct praktisch kunt oplossen. Dus als iemand ziek, hij moet naar de dokter. Precies. En daarom doet Brennick Meijer niet alleen praktische aanbevelingen, zoals een zorgpas voor asielzoekers, maar ook een oproep voor meer menselijke benadering. Nou, ik, ik ben langzaam tot de ontdekking gekomen dat er één belangrijke regel in Nederland moet gaan gelden. Gebruik eerst je gezondheid zonder verstand voordat je al die protocollen gaat lezen en toepassen. Al dus de Nationale Ombudsman Alex mee. Tien minuten over negen is het. Het gesprek van president Obama dan met de leiders van het congres... over de shutdown van de Amerikaanse overheid heeft niets opgeleverd. Behalve met congresleden sprak Obama ook met vertegenwoordigers van de top van het Amerikaanse bedrijfsleven. Die maken zich zorgen, zo ook Lloyd Blankfein, topman van de bank Goldman Sachs. We're the most important economy in the world. We're the reserve currency of the world. Uh, payments have to go out to people. If money doesn't flow in. Then money doesn't flow out. So, we really haven't seen this before, and I'm not anxious to be a part of We zijn de belangrijkste economie in de wereld. De dollar is de reservevaluta van de wereld. Als mensen niet betaald krijgen, geven ze ook niks uit. Dit hebben we nog nooit gezien en ik wil er eigenlijk ook geen getuige van zijn, zegt Blankveen. Hij wordt bijgevallen door Brian Moynihan van de Bank of America. We represent yeah one, to American households in our company. Lord represents lots of companies. It's just making clear. We vertegenwoordigen nogal wat huishoudens en bedrijven. En mensen moeten doordrongen zijn van de ernst van de situatie, zegt Moynehan. Collega Blankveen benadrukt dat de CEO's geen kant kiezen in de politieke ruzie. There's is not a question of agreeing with the agreeing with the president or agreeing uh, with the uh with the uh Republicans. Uh, and again. Het is geen kwestie van partij kiezen voor de president of de republikeinen. In onze groep CEO's vind je zowel democraten als republikeinen, al dus Behalve in de top van het bedrijfsleven maken ze zich ook bij de inlichtingendiensten grote zorgen over de shutdown. Directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten, James Clapper. This is a dreamland for foreign intelligence service to recruit particularly as our employees uh, are going to even greater financial challenges. Volgens Klepper biedt de shutdown een uitgelezen kans voor buitenlandse geheime diensten om onder zijn medewerkers te werven. Vooral omdat de financiële problemen voor velen van hen alleen maar groter zullen worden. Klepper concludeert dan ook dat de shutdown zeer schadelijk is. This seriously damages uh, our ability to protect the safety and security of this nation and its citizens. So from my standpoint this is extremely damaging. Dit ondermijnt ons vermogen aanzienlijk om het land en de burgers te beschermen. Dit is zeer schadelijk en zal alleen maar erger worden... naarmate de shutdown voortduurt. Aldus klapper. En dat was een... Uh... Een bijdrage van, uh, uit Amerika over de grote problemen... waar het land op dit moment voor staat. En uh, de tea party die nog altijd de begroting in gijzeling houdt. Houd het voor u in de gaten. Als er meer over te vertellen is, dan hoort u dat op Radio 1. Bijna kwart over negen. Ben je ziek of gehandicapt en je hebt zorg nodig... dan kan de gemeente vragen dat je in ruil voor deze zorg ook iets gaat terugdoen. Voor een ander. Bijvoorbeeld de voorlezen op school. Staat in een conceptversie van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is net naar de Raad van State gestuurd voor advies. En PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft hem ook in handen. Opgevraagd via een WOP-procedure. Mevrouw Agema, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het idee van de staatssecretaris Van Rijn? Nou ja, kijk, um, ik, ik denk dat het kabinet en dan de staatssecretaris een, een klap van de molen hebben gekregen. Oh, dus niet zo goed. Niet zo'n goed idee. Nou ja, weet u, uh, Nederland is al uh, kampioen mantelzorg, kampioen uh, uh, vrijwilligerswerk. Uh, dat is een situatie die, die, die in Nederland al zo is. En wat de staatssecretaris nu probeert, is hij gaat miljarden op de zorg bezuinigen door aanspraken te schrappen. En hij maakt daar een mooi verhaal over he, omheen. En uh, de realiteit is natuurlijk heel erg zuur, want de helft van de thuiszorg wordt geschrapt en de verzorgingshuizen worden ook nog eens gesloten. Heeft u, um, mevrouw Agema en uw partij, heeft uw partij daar um, een alternatief voor? Heeft u uh, een potje met geld waar u dat van kunt betalen? Ja, natuurlijk, als het gaat om de begroting in grote zin... dan vinden wij dat er bespaard kan worden op de Europese Unie... op ontwikkelingshulp, op al het geld dat naar Griekenland gaat, naar Cyprus. En als je dan kijkt binnen de kaders van VWS... dan is daar ook nog heel veel winst te behalen. Als je de fraude gaat aanpakken, de verspilling, de regels... dan kun je ervoor zorgen dat de zorg binnen haar eigen jasje groeit... in plaats van daaruit. Staatssecretaris vindt dat mensen meer betrokken moeten worden bij uh, de maatschappij. En dat uh, bijvoorbeeld ook iets gedaan kan worden aan het probleem van eenzaamheid. Die zou je op deze manier dan ook ja. kunnen bestrijden. Het is ook niet verplicht. Zit er ook geen koeien? Ziet u er helemaal geen goede kant aan? Nee, want het, is, het blijft een maskering van, van het schrappen van de helft van de thuiszorg. En thuiszorg uh, wordt door de VVD nogal eens uh, minderwaardig omschreven als poetshulp. Um, maar je zal maar die vrouw zijn van 82 met een gebroken pols. Dan krijg je straks gewoon te horen... Ja, u heeft uw andere pols nog to, toch nog? Hè? Gaat u lekker participeren? Hoe gaat u dan om in uw partij met het probleem van eenzaamheid, mevrouw Agema? We hebben onlangs nog een gesprek gehad in het Radio 1 Journaal daarover... Ja. waaruit bleek dat 40 van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt... Ja. en 8 zich ernstig eenzaam voelt. Ja. Um, dit zou natuurlijk wel, ook al zou het dan misschien verkapt, een bezuiniging zijn... En mensen kunnen helpen om te participeren in de samenleving... en in contact te komen met anderen. Natuurlijk, maar dan, dan moet hij niet de verzorgingshuizen sluiten... voor die mensen die uh, helemaal verpieteren en daar nu nog ja, terecht kunnen. Ja, de hij verzorgingshuizen niet... worden ook niet gesloten. Maar wat, wat zou, jawel, wat zou jawel, uw oplossing jawel. zijn voor, voor eenzaamheid? Hoe zou u dat willen aanpakken? Nou ja, het, 800 verzorgingshuizen worden gesloten. Dat zeg ik niet alleen. Dat, dat heeft Berenschot ook becijferd. En de Erasmus MC ook. Dus ik zeg dat niet alleen. Er gaan 800 verzorgingshuizen dicht. Um, daarnaast wordt er ook bezuinigd op, uh, op dagbesteding. Uh, dus de mensen die uh, gedurende de dag naar een, uh, naar een verzorgingshuis uh, kunnen. Um, en natuurlijk de helft van, van de WMO, van de thuiszorg, uh, wordt geschrapt. En dat zou allemaal... eenzaamheid schelen, zegt u? Ja, natuurlijk. Als er, als er bij iemand die, die, die slechter been is, die, die vervuilt... Uh, iemand langskomt die een oogje in het vuil houdt... die ook kijkt zich, hoe gaat het met deze meneer, hoe gaat het met deze mevrouw... en helpt in het huishouden dan is daar dus, uh, dus ook toezicht en er is daar ook een praatje bij. Maar dat is toch en, heel en ander dat... contact dan wanneer bijvoorbeeld... Uh, een oudere gaat voorlezen met, met kinderen, ik noem maar iets? Dan, dan is... deel, neem je echt deel in de samenleving. Ja, maar ik, ik ben daar natuurlijk helemaal niet op tegen. Maar de okay. staatssecretaris vervindt ja. dit om zijn bezuiniging te maskeren. En nou, dat vind ik een hele slechte zaak. Als je nu ook vanmorgen leest, uh, Gouda bij RTL Nieuws... Uh, die gaan nu kinderen van vijf verplichten om te gaan helpen afwassen. Nou, dat vind ik een hele rare zaak. Ja, het is ja. een armoede van een overheid die, die, die, die, die bezuinigt wat bezuinigen kan... om aan, aan Brusselse normen te voldoen, maar volledig uit het oog verliest... dat dat wat we nu hebben al een heel fragiel systeem is. Fleur Agema van de PVV, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het gaat steeds beter. Nog zo'n 130 kilometer file. Hier en daar begint het echt redelijk tot goed door te rijden. Bij Rotterdam zie je echt dat het de, de ja, goede kant op gaat. Hier en daar nog wel aardig wat vertraging. Nog steeds een nieuwe stroom Duitse toeristen. Via de A12 richting Arnhem. Tussen Alfredbeek en Duiven. Langzaam rijden over 7 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Amsterdamse grachten, heeft u nog van ons te goed? Hoe zijn die ontstaan en hoe heeft het gebied zich kunnen ontwikkelen tot UNESCO-erfgoed? Het zijn de belangrijkste vragen in het boek, de grachten van Amsterdam, dat vandaag verschijnt. Vuistdik, bijna 500 pagina's met onder meer historische foto's van de grachten en bijna elk hoekje is beschreven. De Amsterdamse grachten. Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Nou, dat is een, een, een weemoedig uh, liedje. Dat weerspiegelt heel erg wat er toen met de Gordel in de jaren 50... na de oorlog aan de hand was. Toen wilde niemand hier meer wonen. Terwijl het nu gewoon een levende stad is en iedereen heel graag wil wonen... en je blauw betaalt voor een, voor een kamertje voor. Goed klein kent niet alleen elke gracht in Amsterdam, maar heeft er ook nog een boek over gemaakt. Hier, kijk je heen, is het een komen en gaan. Iedereen is met zijn huis in, in de weer en dus verandert er altijd iets. Achter de huizen zie je twee torenspitjes uitsteken. Daar staat een hele grote neogotische kerk van Kuipers. Dus dat is een van die dingen in Amsterdam die je zeg maar, niet kunt zien aan de huizen, maar die als je er na over nadenkt, komt dat tot leven. He, dat... U, u zegt je kan het niet zien, maar uh, toch weet u een, bij bijna alle huizen hier wat er achter de voordeur te zien is. Ja, Hoe komt dat? Dat klinkt heel flink, maar ja, al het onderzoek naar zo voor zo'n boek begint met over de gracht lopen. Wat wij nu staan te doen... Uh, laten we anders... Uh... Laten we de Brouwersgracht anders een stukje nemen. Dus alles begint met over de gracht lopen of fietsen en een cameraatje bij je. En dan denken, dat is een raar gevelsteen of dat is een raar blokje wat daar zit. Of, uh... En natuurlijk bij mensen binnenkijken. Dus uh, uh, zeker s'avonds. In Nederland kan je dan bij iedereen binnenkijken. En dan kan je bijvoorbeeld zien dat het plafond beschilderd is of dat ze een stuk plafond hebben. Nee, we zijn nu voor een huis op de Brouwersgracht met een gevelsteen uit 1997. Nee, is iemand zo... zelf iets gemaakt, toch? Of maar, het is echt een steen, hoor. ja. Ja, het is inderdaad geverfde steen. Het geverfde steen. Wel zult... toch een beetje plastic eruit zag in het donker. Maar, maar... zo te zien is het een architect aan het werk met een, met een passer en een, een pen op een tafel. En een eerbewijs aan het pand eigenlijk, want misschien woont die meneer er al lang niet meer. Dat hij al lang verhuisd. Zullen we eens aanbellen anders? Oh, daar is een mevrouw. Is te zien? Ja, ik zie daar een uh, o, meneer. meneer lopen. Goedenavond. O, ja. heeft, u dit, uh, heeft u deze gevelsteen zelf gemaakt? Ik heb hem niet zelf gemaakt, maar hij is wel speciaal voor mij gemaakt. Wat is het verhaal erbij? Ja, het verhaal erbij. Dat is, uh, je ziet dat het uh, de Rode Leeuw uh, heet. En uh, dat komt omdat uh, in het buurpand hiernaast woonde vroeger de familie de Leeuw. Okay. Toen is hij overleden. En toen is de weduwe verhuisd van het buurpand naar dit pand. En die heeft dit pand toen de Rode Leeuw genoemd. En uh, ik ben dus hier op, in deze, op deze gevelsteen in de huid van de Leeuw gekropen. Hm. En mijn beroep, dus ik heb altijd uh, op architectenbureaus gewerkt en ook veel restauratieprojecten gedaan. En vandaar. vandaar dat je dus deze afbeelding ziet van uh, een leeuw met een uh, tekenpen en passer en uh, alles uh, in zijn handen. Dus. Grachten dokter Klein, zo mag ik u inmiddels wel noemen hè? Uh, wist u dit? Nou, van de leeuw wist ik, ja. En, uh, maar ik had u niet eerder gesproken. Dus ik wist niet dat, dat uw hoofd is dat daaronder die uh, leeuw is afgebeeld. Dus er ontbreekt toch nog iets in het boek? Ja, er ontbreekt van alles in het boek. <laughs> en uh, dat bereid ik mij nu ook op voor dat allerlei mensen gaan zeggen... Ja, maar je bent niet bij mij binnen geweest. En, et cetera. Dat, uh, dat gaat zo door. Ja, ja, dus dat was een beetje de geschiedenis <mep Seriously> van deze uh, gepelsteen. <toggle> Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. <mepen> <Ja. mepen> Oké, okay, fijn avond zich beter wensen dan een Amsterdammer te Over een half uur dan wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de Amsterdamse burgemeester van de Laan. Meer over de grachten van Amsterdam leest u via de Android-app. Nu ook voor uw tablet. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. we are again It's like round up again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 Van Panka hoorde u met drop-it. Dat ja, zouden dus ze wel willen. Mm, dat gouden windij bedoel je? Jazeker. Douwe Egberts bedrijf heeft van voedselwebsite Foodwatch... de prijs gekregen voor het meest misleidende product. Verslaggever Roel Pauw is daar bij Douwe Egberts in Utrecht. Die zie je wel binnen, Roel. Nou, we staan op straat. Ja, eh, dat wel. Daar is ik wel. een klein, <laughs> ja. kleine ceremonie georganiseerd. En trouwens, het gevraagde product staat hier ook op straat in de vorm van een mans- of vrouwshoge... dat kan ik niet zien, Wie er in die pot... Na trainer zoetstof zit. Um, en daar staat ook het etiket op waar uh, nou ja, wat commentaar op te geven zou kunnen zijn. Op grond waarvan je zou kunnen zeggen dat dit een misleidend product is. Maar voordat ik me ga wagen aan allerlei uh, uitspraken hierover... kan ik het uh, beter voorleggen aan Mike Rijksen van Foodwatch. Waarom is dit product misleidend? Nou, in dit product staat heel groot op de voorkant stevia... Terwijl er maar 3% stevia in zit. En de rest is maltodextrine. Dat is een goedkoop vulmiddel gemaakt van zetmeel. Maar dat trainer zet dat niet op de voorkant van de verpakking. Het staat wel op de achterkant in de ingrediëntenlijst. Tussen de kleine lettertjes. Maar daar staat ook geen percentage. Voor het percentage moet je echt naar de website. Um, veel consumenten stevia is nieuw. Stevia is natuurlijk. Dus dat is erg mm -hmm. populair onder mensen. Maar mensen weten eigenlijk niet hoe dat eruit ziet. Dus die komen in de supermarkt. Die zien dat product. Denken nou goed, dat ga ik kopen. Ja. staat groot op de voorkant stevia. Komen daarmee thuis en denken eigenlijk. Ja, komen er achteraf achter dat ze thuis komen met een bus gebakken lucht... want er zit maar 3% stevia en in en dat wilden ze helemaal niet kopen. Ze dus wilden 100% stevia. Ja, dat willen ze dan graag ja. hebben. Dus wij hebben ontzettend veel mailtjes en telefoontjes gekregen over dit product. We hebben nog nooit zoveel klachten ontvangen. En daarnaast is het ook nog wel even goed om te zeggen... dat je voor deze hoeveelheid stevia, die in dit product mm -hmm. zit... 12 keer zoveel betaalt als dat je diezelfde hoeveelheid stevia ergens anders koopt. Ja. Dus er komt, Ik ja. ga even naar Norbert Capetti van Douwe-Ergoort. De, de mensen willen 100% stevia. En geen 3%, zoals hier in deze bus zit. Nou, ik kan u vertellen, stevia is 300 keer zoeter dan suiker. Dus als je dat zou doen, dan is het helemaal niet lekker. En dat is de reden waardoor we ook een draagmiddel hebben gevonden. Dat is zetmeel. Dat wordt gebruikt in de levensmiddelindustrie. Ook bij andere zoetstofvervangers erin gestopt hebben. Zodat je het kan doseren als een schepje suiker. Dus één schepje stevia is hetzelfde als één schepje suiker. Gebruiksgemak, daar draait het om. Nou, dat, nou, goed dat ze dat argument dan hebben, maar dan moeten ze dat ook op de voorkant van de verpakking zetten. Dan moeten ze daar op zetten. maltodextrine met 3% stevia, dat zou eerlijk zijn, maar dat staat er niet. Wat staat er niet? Nou, er staat inderdaad trainer stevia op, omdat er stevia in zit. Mm -hmm. uh, maar wat ik al aangaf, 100% is niet zo heel Kijk. erg lekker. Uh, uh, maar het staat een beetje in de bijsluit, hè? dat is het bezwaar het staat, van uh, Ja, het staat wat dat betreft niet, die verhouding staat niet op de verpakking, wel op de website, wat, uh, wat Mike al aangeeft. En... Uh, nou, belangrijk daarbij is te zeggen, weet je, wij voldoen gewoon qua etikettering aan de wet- en regelgeving die hier in Nederland geldt. Ja, waar, men, waar mensen ja. misschien ook over struikelen is ja. dat de suggestie wordt gewekt dat het puur natuur is. En dat geldt dan misschien voor die 3% stevia, maar de rest van dat product dat erin door wordt gemengd, dat is... Ja, ja. Ook, ook puur natuur, ja. zegt u. Ja. ja, is ook puur natuur. Ja, de maltodextrine is inderdaad een natuurlijk product. Um, maar op de website staat ook heel groot. Uh, zeg maar, bij, naast de bus staat calorievrij. Nou, dat is die bijvoorbeeld ook niet. Mm -hmm. En ik vind het eigenlijk een beetje flauw dat Douwe Egberts schermt met um, dat ze voldoen aan de wetgeving. Want daar gaat het hier niet om. Want de consumenten worden gewoon misleid. En dat bewijst eigenlijk dat die is verkozen tot het gouden windei. 2013, consumenten vinden deze prijs misleidend. En we hopen dat ja, Douwe Egberts ernaar naar gaat luisteren en hun verpakking gaat aanpassen. Zodat consumenten... Nou. Gaat u dat doen? Nou kijk, het, als je het signaal krijgt zoals dit... Hè, bijna 3900 mensen die uh, op ons gestemd hebben... dan moet je zeker jezelf ook te raden gaan... van nou, wat kunnen wij nou zelf beter doen. Ander etiketje drukken. Dus, dus daar gaan wij in ieder geval met elkaar over praten zo dadelijk. En wat daaruit voorkomt, dat weet ik nu nog niet. Uh, maar nou, het is u heeft wel in ieder geval die mooie oorkonde boven het bureau hangen. Daar ja, weet, daarmee bij. wil ik u van harte feliciteren. <laughs> We moeten het hierbij laten. Okay. Dankjewel. Roel Paul over het uh, Gouden Windei. ei douwe heeft het uh, gewonnen. Kun je dat zo noemen? Ja, ik heb dat gekregen. Voor de stevia poeder, waar maar heel weinig stevia in zit. U kunt er meer over lezen op nos.nl. Via de app dus voor op uw tablet. tablet. Zeker Android. Nu ook. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. Sven Kokoman, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Waar ga je over praten? Nou, dat plan van de staatssecretaris van Volksgezondheid. om gehandicapten en ouderen wat terug te laten doen voor de zorg die ze krijgen. Jullie hadden het daarnet ook al over met Fleur Agema van de PVV. Ik ga erover praten met de Gehandicaptenraad. Die is boos. En waarschijnlijk ook met de staatssecretaris. Die doet zijn best om het komende uur nog te reageren op alle kritiek. Verder, FNV-voorzitter Ton Heertz. die wil dat het kabinet wat doet aan de schrijnende arbeidsomstandigheden in dat voetbalstadion. ...in Qatar, of de meerdere voetbalstadions... ...waar dat WK moet uh, plaatsvinden. Tijdens valt nog wel wat meer met hem te bespreken. En Diederik Stapel, die frauderende uh, wetenschapper... ...die gaat preken in de kerk. En met hem ga ik straks ook praten. Bij de Karel. Kijk eens aan. Dan gaan we Dit luisteren. Is, is naar... Uh... Nog wat voor in de journaal. De vakbonden zijn boos op Holland Casino. Het staatsschokbedrijf wil miljoenen besparen op de arbeidskosten. Nu het onder curatelen van de banken staat. Volgens de bonden komt het neer op het inleveren van zo'n 20% van het loon. De schulden van Holland Casino zijn sterk opgelopen. Het bedrijf wil miljoenen besparen. Daarnaast moeten er opnieuw mensen weg. Een jaar geleden werd al aangekondigd dat er ruim 400 banen geschrapt worden.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 En de Milieuorganisatie Natuur en Milieu wil dat autofabrikanten worden verplicht een realistische weergave te geven van het brandstofverbruik van auto's. De fabrikanten kunnen met allerlei trucjes nu het verbruik op de testbaan kunstmatig naar beneden brengen. En volgens een berekening van Natuur en Milieu wordt in Nederland jaarlijks 1,1 miljard euro meer uitgegeven aan brandstof dan volgens de testcijfers van de fabrikant zou moeten. En Natuur en Milieu is nu in actie gestart. Dat zijn de hoofdpunten. De cijfers nu van Jolanda van der Velde bij de ANWB. Nog zo'n 30 files, Marcel. Het begint hier en daar aardig op te lossen. In het zuiden nog wel veel vertraging. Bij Rotterdam gaat het ook de goede kant op. Bij Amsterdam duurt het wat langer. Nog wat opvallende zaken en files op de A2. Eindhoven richting België. Voor knopend Europaplein 5 kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knopend Koenplein 4. Op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Gouden en Woorden op diverse plaatsen nog wat langzaam rijden. En op de A12 vanuit Duits Duitsland richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven staat 8 kilometer. Dit is Radio 1. Nederland. Sven Staatssecretaris Van Rijn wil dat gehandicapten en ouderen iets terugdoen voor de zorg die ze krijgen. FNV-voorzitter wilde dat het kabinet protesteert tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de voetbalstadions in Qatar. Frauderende wetenschapper Diederik Stapel gaat preken in de kerk en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Gouda. Waar ze de busladingen Japanners weer naar de stad willen lokken. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt at @sKokkelman is het adres en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland @karel.nl Ouderen, zieken en gehandicapten, dames en heren, blijven recht houden op zorg. Ook onder de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Maar ze kunnen vanaf 2015 worden geconfronteerd met een dringend verzoek... om vrijwilligerswerk te gaan doen. Blijkt uit een concept van die WMO die de Volkskrant in handen heeft. Gert Rebergen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van de chronisch zieken- en gehandicaptenraad. Goed idee. Ehm... Um... Op zichzelf is er natuurlijk niet zoveel op tegen om te zeggen dat er iets teruggegeven moet worden wanneer je van voorzieningen gebruik maakt. Maar de invulling is wel heel van belang en dat woord dringend, ja, dat uh, zet natuurlijk wel wat vraagtekens van hoe dringend kan het dringend zijn. En dat ja. heeft alles te maken met de eigen regiepositie, natuurlijk van de chronisch ziekenhandicapten. Nou ja, nadringend staat verzoek, dus niet plicht. Ja. het is waar. Het is waar, maar kijk, als, uh, als we hebben over chronisch zieken en gehandicapten... die dringend iets verzocht worden... terwijl ze weten dat er een stok achter de deur is... van gij zult niet de voorziening krijgen die u eigenlijk nodig hebt... omdat u dringend iets een tegenprestatie moet leveren... ja, dan is er niet sprake van uh, een uh, uh, volledig eigen regiesterk... of anders gezegd, dan is er niet sprake van vrijwilligheid... om in eigen vrijheid te kiezen voor datgene wat je voor jezelf het beste vindt. Ik citeer de staatssecretaris, eenzaamheid kan mogelijk worden verminderd door bijvoorbeeld ouderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand. Ja, een uitstekend, uitstekend idee. Nog een citaat, nog een citaat. Of de gepensioneerde boekhouder die, de rolstoel, die rolstoel gebonden is, wordt vrijwillig in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening uh, uh, ingezet ja, dat zijn allemaal ideeën waar we op zichzelf een maatschappelijke tegenprestatie heel redelijk lijkt. De vraag is alleen wie beslist op welk moment dat een dringend, in het kader van een dringend verzoek aan de chronisch zieken en gehandicapten wordt, uh, wordt voorgesteld. En ja, uh, dan moeten we wel de, de vrijheid, de kans om nee te zeggen of om het niet inpasbaar te laten zijn, allemaal dat soort zaken moeten meegewogen worden. Ja, het zijn de gemeenten hè, die dat gaan bepalen als ik het goed heb gelezen. Ja, dat zijn de gemeenten. En, het, uh, en het nu, zit, dus nu hebben we natuurlijk het recht op zorg en ondersteuning. En dat recht wordt vervuild door alle chronische zieken en handicapten gebruikt... om de eigen regie zo te, uh, vorm te geven dat ze een eigen leven kunnen opbouwen... en ook met een kwalitatief belangrijk uh, goed eigen leven. Ja. Want eigen regie is essentieel daarvoor. Dus u dat zegt dat moet wel in stand blijven natuurlijk. Dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden... de achterliggende gedachte vind ik zo gek nog niet. Maar het gaat eigenlijk meer om de uitvoering. Namelijk, er zit iets van een uh, verplichtend karakter in. Uh, mensen uh, uh, krijgen te maken met een dringend verzoek. Daar wilt u vanaf? Heb ik het goed begrepen? Ja, ja graag. Graag. En, we, en, en ik, als tweede punt, ik zou ook heel graag uh, het ge, in het geheel meegewogen willen zien, van dat het recht op eigen leven, dat dat vooronderstelt dat je eigen regie hebt, en dat daarmee, dat een onderkenning, dat de kwaliteit van leven in belangrijke mate afhankelijk is van dat eigen regie. Als je het zelf mag regisseren, is je kwaliteit van leven beter. En bijvoorbeeld, van hoe willen we controleren hè, of dat de juiste dingen hebben gedaan, naar nou, ...van het uh, gesprek wat de gemeente met de chronisch zieke en gehandicapten hebt, Nou, dat is al toch iets van een scherpe beoordeling... ...over wat mensen zelf kunnen en wat ze willen. Ja. Nou, met precies zo'n woord scherp beoordeling hoe dat vormgegeven wordt... Ja. dat bepaalt natuurlijk in hoge mate of dat de eigen regie en kwaliteit van leven intact ja. blijft. Goed, aan de andere kant kun je zeggen... stel je bent een alleenstaande ouder, je hebt je partner verloren... of je bent gehandicapt en, en je zit thuis, je bent eenzaam. Een beetje depressief misschien. Het kan ook helpen om een stok achter de deur te hebben... ook al willen die mensen in eerste instantie niet... dat ze er in tweede instantie heel veel baat bij zouden kunnen hebben. Zeker meneer Kalkmans, dat, dat kan. Maar de, de, uit, uit, het laatste woord daarover, gebeurt het wel, gebeurt het niet. Dat hoort bij degene die het betreft te liggen. In dit geval dus de ouderen die al dan niet uh, in eenzaamheid uh, zit. Dat is eigenlijk hetzelfde met medicijnen, slikken of wat dan ook. Hè. Medicijnen kunnen voorgeschreven worden. Maar de, de, er is geen dokter die afdwingt dat je medicijnen moet... Slikken. Nee. Dat heeft te maken met eigen regie en kwaliteit van leven en je eigen mening. daarover. De persoonlijke integriteit van het lichaam, hebben we het dan over. Ja, nou is absoluut. de Ambo, de oudere bond, wel en vrij enthousiast, heb ik begrepen. Uh, waarom u dan niet? Nou, ik ben over het idee is niet. Legt, laat dat helder wezen. Maar uh, het gaat erom van hoe we het invullen. En de, de, de, de, uh, de AMBO, de Oudere Bond, die zal ongetwijfeld ook niet willen dat alle mensen boven de, nou wat zullen we zeggen, 67, dat alle mensen dan verplicht worden om uh, tenminste uh, acht uur vrijwilligerswerk per week te doen. Ja. En dat er dan een gemeenteambtenaar komt die in de agendas gaat controleren waaraan die acht uur besteed is. Juist. Dat zal de Oudere Bond ook niet fijn vinden. Ik. Goed, resumerend. het idee is op zichzelf niet slecht. De uitvoering hebt u grote vraagtekens bij. Daar moet u dan in overleg met de staatssecretaris. Ja, met genoegen. De staatssecretaris reageert vermoedelijk later uh, dit programma. Hij gaat daar zijn uiterste best voor doen om zijn agenda een beetje aan te passen. Gert Rebergen, de directeur van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad. Ik dank u zeer. U ook. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Amsterdamse grachten, eerder in het nieuws vanochtend, worden steeds schoner. En dat komt door de exotische guagamossel. Die eet algen en zeeft ze andere zeewevende deeltjes uit het water. Maar zijn die mosselen eigenlijk zelf ook te eten? Dat is de vraag aan Laura Moria en die is ecoloog bij Waternet. Waarschijnlijk zijn ze wel eetbaar voor mensen, net zoals gewone mosselen. Maar aangezien ze in zoet water voorkomen en heel veel... Uh, zwevende deeltjes uit het water filteren... Uh, raden we niet aan om ze te eten. Want er kunnen ook blauwholgen in het water zitten... en die ja, bevatten soms toxines of gifstoffen... en uh, ja, die kunnen zich dan ophopen in dat soort mosselen. Ja, toch een beetje oppassen dus uh, is de conclusie. Heeft ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.et.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Gouda! Daar gaan we heen, Japanners en zo, met nieuwste Jager... Laten we hier even afstappen, standaard, hier tussen de marktkraampjes. Ik zie daar de kaasboeren staan, doemt het ja, markante Goudse stadhuis op. Aan de voorgevel uh, ja, wat van die extra torentjes. gotische bogen boven de ramen en deuren. U weet vast nog veel meer te vertellen daarover. Nou, dit is een oud-gotisch stadhuis. Een van de mooiste stadhuis, nou vind ik het mooiste stadhuis in Nederland. En midden op de markt, dat is heel bijzonder. Wethouder uh, Daphne Bergman van Gouda dus. Is dit, het stadhuis nou ook, ja, een van de hoogtepunten van de rondleiding? Samen met uh, de Sint-Jan, met de Goudse glazen, Museum Gouda... De kaaswaag en alle kaaswinkels uh, zijn dat uh, de hoogtepunten. Stappen wij weer even op de fiets. Dan vertel ik ondertussen even wat meer over deze rondleiding. Want u gaat vanmiddag samen met de VVV een uh, bijzondere rondleiding houden. Op de fiets ook. Wie gaat u rondleiden? Ja, dat zijn uh, tour operators die wij uitgenodigd hebben om naar Gouda te komen. Om dit prachtige toeristische product te laten zien. Even om een hekje heen uh, slalomen. Um, Tour operators nodigt u uit. Waarom? Ja, wij hebben een ambitie als uh, bestuur van Gouda naar een miljoen bezoekers in 2017. Uh, wij zijn een prachtig toeristisch product, maar dat moeten we meer uitbaten. Toerisme is een vechtmarkt. Uh, en we investeren daar ook in, in dat toerisme nu. En daar hoort het bij om toeroperators uit te nodigen... om ze te verleiden Gouda daar in hun pakketten op te nemen. Ja, want hoe, hoe gaat het met het toerisme in Gouda? Ik heb even wat statistieken doorgekeken. Uh, het zit een beetje ja, in een negatieve trend. In 2007 waren er nog 550.000 bezoekers. Vorig jaar 450.000. Dat betekent 20% minder in vijf jaar. Hoe kan dat? Nou, we weten allemaal dat er crisis is. Dus als je het benchmarkt met alle andere Holland Classics... Hè, Gouda is ook een Holland Classic... dan zie je dat alle steden te maken hebben met dalingen... en een wat meer dan de ander. Kan, behalve die crisis die natuurlijk uh, ja, iedereen treft... Kan, kan niet ook meespelen dat de afgelopen jaren Gouda... Nou, soms niet al te positief in het nieuws is geweest. We uh, hebben Problemen gehad, nou, een incident met een buschauffeur... Uh, in, uh, in een van de wat minder floriserende wijken hier in Gouda. Geert Wilders wilde tanks hier naartoe sturen. Ja, dat is allemaal niet heel positief. Nou, kijk, ik heb altijd gezegd, nodigeert Wildersers uit en laat je door de binnenstad lopen. Mensen hebben natuurlijk geen idee. Ik denk dat hij nog nooit eerder in Gouder was geweest. Wat belangrijk is, dit college gezegd, Gouda goed op de kaart, want je wil dat goede imago neerzetten. En wat een beetje weggezwakt was, was die kaasstad. Gouda, kaas, kom overal op de wereld. Hè? En iedereen zegt... En die positieve kant wil u, wilt u weer die, laten zien? Die willen wij weer laten zien. Uh, en die is een beetje in de vergetelheid geraakt. En daar moet je gewoon in investeren en aandacht aan geven. Dat gaat niet vanzelf. Laten we het fiets even op slot zetten, want dat is... Dat is natuurlijk nog wel nodig hier in Gouda. We zijn aangekomen bij de volgende ja, toeristische trekpleister. Waar uh, lopen wij nu naar binnen? Wij lopen nu naar de Kaaswaag. Dat is een Kaas- en ambachtenmuseum. En daar zit ook de VVV in gehuisvest. Ja, hier binnen. Nou, Kaaswaag, niks uh, te veel mee gezegd. Uh, op de planken, vele. Ja, de Goudse Kaas natuurlijk. De, de trots van Gouda. De trots van Gouda. En wat zo mooi is, is dat hier een ondernemer in zit, de Unica, samen met de VVV. Dit is een hele goede samenwerking. Want je kan het als gemeente niet alleen. Dat moeten de ondernemers ook doen en de bedrijven. En daar speelt Kaas natuurlijk een hoofdrol in. En waarom richt zich nou eigenlijk ja, zo op die tour operators en niet op de toerist zelf met deze rondleiding? Nou, je moet allebei doen. En vandaag hebben we een dag en we hebben een heel uh, uitgebreid plan van aanpak. Waarbij we ook, ook ons richten met campagnes uh, op de regio, met name Rotterdam en Den Haag. Dus zowel de reisorganisaties als de, ja, de gewone huistuin en keukentouristen ja. dus. En, en wat denkt u nou, als die touroperators dit dan vanmiddag uh, zien hier, uh, ze ruiken de kaas. Uh, is dan de kans dat uh, die busladingen Japanners uh, weer wat meer naar Gouda toe gaan wat groter? Nou, daar ga ik zeker van uit, want we hebben een enorme aanmelding van tour operators. Het wordt echt een hele bijzondere mooie middag. De laatste tour operatorsdag waren mensen echt heel positief. En daar hebben we ook een extra tour operator mee binnengesleept. Dus uh, ik ben hoopvol gestemd. Nou, succes vanmiddag. Dankjewel. je was dat vanuit Gouda van Niels de Jager. Straks een linkse homoseksuele Siciliaanse gouverneur... heeft ambitieuze plannen, corruptie en de maffia bestrijden. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1996. Morgen geeft Michael Jackson zijn eerste drie concerten... in de Amsterdamse Arena... Deze dag, in 1996, ging Michael Jackson na zijn concert in de arena... op bezoek bij zieke kinderen in het VU Medisch Centrum. Fotograaf Paul Bergen was bij beide gelegenheden aanwezig. Ik weet nog wel, ik kan me nog herinneren, dat uh, dat is even technisch... maar als je lenzen langer had dan 300, 200 mm, dan mocht je ze niet meenemen... want je mocht niet te close in zijn gezicht fotograferen. Nou ja, dat drukt die neus, hè? Er gaat wat gebeuren, maar wat? De kinderen uit twee ziekenhuizen in Amsterdam zijn naar een speciale ruimte gebracht. Dat de cadeautjes die voorin liggen voor hun zijn, hebben ze wel door. Maar welke beroemde gast komt ze geven? Ja, hij ging eigenlijk uh, cadeautjes uitdelen. Ja, hij speelde een soort uh, Sinterklaas, ja. Doe je hier iets wat ik je geef? Nee, ik wil niet je prijzen. Het is gewoon geweldig dat ik je neemt. Je mag niet te spelen? Ik mag te spelen. is Yahtzee. Jij bent dus de king of pop man, weet je wel. Met je zonnebril, dus wij kunnen elkaar niet in de ogen kijken. Dat vond ik wel jammer. Dat, die, dat vind ik altijd jammer als artiesten een bril op hebben. Een zonnebril. Want dan, ja, je kan ze dus niet in de ogen kijken. Je kan geen oogcontact hebben. Dat vind ik eigenlijk jammer. Maar daar staat wel de king of pop, ja. Maar nee, ik heb hem niet gesproken. Weet je, het komt toch een beetje over als de koningin die komt ergens op bezoek Of nu de koning. Daar ga je ook niet mee praten. En dat was een beetje hetzelfde, uh, dezelfde situatie. Weet je, die mensen uh, als Michael Jackson, dat zijn gewoon iconen. En uh, ja, op het moment dat ze dus naast je staan, zijn het gewoon ja mensen zoals jij, zoals jij en ik. Maar die mensen worden vaak uh, iconisch gemaakt ook door fotografie en uh, video, videoclips. En het wordt door de buitenwereld... Uh, worden, ze worden natuurlijk sowieso groter gemaakt. Er moet altijd iets omheen hangen van geheimzinnigheid of wat dan ook. Dat zie je met uh, de dood van John Lennon, weet je. Daar, daar zijn ze nog niet over uitgeschreven. Dat, dat worden, ja, op team die worden dat gewoon iconische personen. Wat zei hij tegen je? Hij vroeg bijvoorbeeld mijn infus was en wanneer ik naar huis mocht. Dus, hij is wel aardig. Hij is wel schijtje. Ja, ja dat, vind, dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Dat... dat, dat uh... Dat mensen gaan huilen en hysterisch worden, dat is toch mijn nuchterheid. Ik bedoel, ik beschouw die mensen als uh, gewone personen. Kijk, het zou ook raar zijn als ik hysterisch word, want ik ben uh, dat, want dan moet ik ook fotograaf worden. Als ik maar een beetje raar gelopen doe, dan uh, denk je van, wat is dat voor een gast, joh? <laughs> maar ik moet je eerlijk zeggen, verder heb ik er dan niks mee, want ik zie het uh, Hij staat daar gewoon als Michael Jackson, als een mens, als een persoon. En uh, ja, daar val ik niet voor om, om te boven eigenlijk. Bergen, fotograaf over het bezoek van Michael Jackson deze dag in 1996 aan het VU Medisch Centrum. En uh, overigens werd bekend, mocht u dat hebben gemist, dat een uh, jury in Los Angeles gisteren heeft bepaald dat de concertpromotor van uh, Michael Jackson niet mede verantwoordelijk is voor dienst dood. Heren, opgelet! I man beat, go, go, go.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 Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Het is negen minuten voor tien, u luistert nog steeds naar de Caro op Radio 1. Corruptie bestrijden in het zuiden van Italië is al hoog gegrepen voor de meeste politici. En als je dan ook nog en links en homoseksueel bent... dan lijkt het helemaal een onbegonnen zaak, daar in dat deel van de wereld. Maar de gouverneur van Sicilië probeert het toch. Het Zedijk, goedemorgen. Goedemorgen. Een homoseksuele linkse politicus in het conservatieve zuiden van Italië... die corruptie probeert te bestrijden. Is het, een ja. man? is het een moedige man? Dat zeker, absoluut. Uh, het is iemand die burgemeester was in Gela. Een klein stadje in het zuiden van Sicilië. Dat heel erg geplaagd werd door de maffia. En daar heeft hij echt, uh, zich echt hard ingezet uh, in de strijd tegen de maffia. Dus absoluut een moedige man, ja. ja. Hij heet Rosario Crochetta. Cro Crochetta. Oh, Crochetta. Rosario cro ja. ja. Je moet mijn Italiaans wennen, wennen. en uh, <laughs> werken. <Ja. laughs> Crochetta, ja, wat zeker. is het voor man? Ja, is een, uh, nou, ik denk dat de meeste mensen zullen hem als eerste zien als een enorme kettingroker. Uh, constant, altijd met een sigaret. in Het is een beetje een aparte man, ook voor Italiaanse begrippen, uh, want hij neemt absoluut geen blad voor de mond. En als je dus hem ziet in, in, in talkshows op tv of zo... Nou, dan zegt hij waar het op staat. En dat zijn de Italianen niet altijd gewend. Hij is niet zo diplomatiek. Hij komt uit de communistische partij. Werd dus burgemeester in Gela. Uh, overleefde een moordaanslag in 2003. Sindsdien heeft hij ook een uh, politie escort natuurlijk. En daar dus een ja, redelijk succesvolle strijder tegen de maffia... Toen ging hij naar het Europese parlement en hij schopte het uiteindelijk tot reëelgouverneur dus in uh, Sicilië. Ja, en hoe doe je dat als je en links bent en homoseksueel? Ja, dan moet je heel veel geluk hebben. Dus uh, in eerste instantie um, heeft de maffia geen stemadvies uitgegeven dit keer. Uh, er was geen echte keuze voor de maffia. Dus nog niet de helft van de Sicilianen ging stemmen. Dat was al een, uh, een pluspunt voor Crocetta, zeg maar. Uh, de linkse partij Partito Democratico, zijn eigen partij... die hadden een knauw gekregen omdat ze de vorige gouverneur van de Christen-Democraten hadden gezegd. Nou, die bleek verdacht van banden met de maffia. Um, dus die hadden ook wel een beetje een buitenstaander nodig... Uh, voor de verkiezingen. De partij van Grillo, Beppe Grillo... de Vijf Sterrenbeweging, heeft heel veel gewonnen. En die wilde Crocetto wel steunen... Als, uh, ja, een beetje als buitenstaander. Dat deden ze vanuit de Raad. Dus wat ze op landelijk niveau niet hebben kunnen voor elkaar krijgen lukte op Sicilië wel. En hij heeft een eigen politieke beweging, een eigen lijst, de lijst Crocetta. En dus is hij een beetje een soort van onafhankelijke persoon binnen zijn eigen partij. Al die factoren samen maakten dat hij uiteindelijk gouverneur kon worden. Ja, een dappere man dus, maar dan vraag je je toch af hoe succesvol hij kan zijn. Want als hij al wordt bedreigd, dan denk je of hij wordt binnenkort voor zijn hoofd geschoten... of er komt uiteindelijk niet zoveel van terecht, want die maffia is nog altijd heel erg machtig daar, toch? Ja, en uh, inderdaad, beide opties uh, zijn mogelijk. En er wordt hier ook gespeculeerd. In eerste instantie wordt hij al uh, aan de kant geschoven door zijn eigen partij. En dat is natuurlijk nooit, uh, nooit prettig in Sicilië. Als je al uh, problemen hebt met de maffia. Uh, wat hij gedaan heeft namelijk om een beetje de corruptie te bestrijden. Precies hetzelfde wat hij deed als burgemeester in uh, Gela. Namelijk, je moet gewoon de poppetjes uh, Verwisselen. De mensen die al lang op de plaatsen zitten. Dat zijn natuurlijk. Consonen voor de maffia. Voor de corruptie. Die moet je weghalen. Niet echt weghalen. Hij heeft ze een beetje verplaatst. Dus hij uh, heeft lokale besturen. Heeft hij uh, de politici daar een beetje ja, verplaatst. Uh, herschikt zeg maar. Um, dat is één oplossing wat hij heeft gedaan. Daar heeft hij veel kwaad bloed gezet natuurlijk. Bij zijn eigen partij. Bij zijn eigen politieke aanhang. Ander feit wat hij gedaan heeft. Is enorm bezuinigen. Cecilie heeft heel veel schulden. En hij heeft ook gezegd. Nou ja. waar geen Geld rolt, valt ook minder te corrumperen natuurlijk. En daar heeft hij een beetje zijn populaire aanhang verloren bij het volk. Dus hij staat er inmiddels een beetje alleen voor. Niet echt succesvol, misschien wel in zijn aanpak, maar niet in zijn, uh, ja, in zijn politieke carrière. Dus. Juist, dus zijn partij ziet hem niet echt meer zitten. Zijn aanhang ziet hem niet echt meer zitten. Um, nee. De, de maffia ziet hem natuurlijk al helemaal niet zitten. Nee. Ik uh, uh, nee. uh, bedoel. Ja, dat doet iemand anders. Je zou zeggen, uh, ja, wat, je zou zeggen dag... hij staat alleen hè? Ja. Nou ja, uh, hij zoekt uh, nieuwe aanhang. En zo gaat dat in Italië. Als je het niet meer bij je eigen partij kunt vinden... als je het niet meer bij je eigen steun kunt vinden... zoek je het ergens anders. En wat is ergens anders? Nou, wat zit er nog? De partij van Berlusconi. Hij is aan het praten, hij is aan het onderhandelen met de partij van Berlusconi. Die zien het wel zitten om met uh, Crocetta in zee te gaan. Dus er zijn onderhandelingen gaande. En als zijn uh, regering in Sicilië niet valt, zeg maar, dan lukt het misschien wel via een doorstart... door samen te werken met uh, Il Popolo della Libertà. Het is zeg maar, Italië in het klein daar op Sicilië, maar ja. dan andersom. Maar ja, ik kan me toch niet heugen dat uh, Berlusconi zich nou ooit zo sterk heeft gemaakt... voor het aanpakken van de maffia. Nee, maar wil wel altijd de macht natuurlijk. Juist daarom. Hè. Ze ah. zitten nu niet in het regiobestuur. Dus ze hebben er alle baat bij om wel in het bestuur te komen. Het is altijd een machtsstrijd op Sicilië. En als dat met Crocetta kan. Nou ja, eenmaal binnen uh, zie je dan wel weer verder natuurlijk. Ik weet niet precies wat de inzet is van de onderhandelingen. Maar er zijn onderhandelingen gaande. En wie weet komt er straks een, uh, een nieuw soort regiobestuur in Sicilië. Een samenwerking tussen Crocetta en de partij van Berlusconi. Juist, dus de miljardair van de Banga Bank. Uh, Boonga Boonga feestjes, uh, bunga bunga feestjes, of hoe heet bunga. dat ook alweer? Die geslaat de handen ja, in dat een dat uur met een, uh, met een communistische homoseksueel... die twee tot drie pakjes sigaretten per dag rookt. Exact. Het is Italië. <laughs> het is Italië. Dankjewel, Hedwig. Haal ons op de hoofden. Geestig. Zometeen, dames en heren. FNV-voorzitter Ton Heerts doet een oproep aan het kabinet... om actie te ondernemen tegen de schrijnende omstandigheden... in de voetbalstadions in Qatar. En u hoort uiteraard het ochtendhumeur van Henk Spaan. Want het is donderdag. Tot zo.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 Uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Volgens mij weet niemand eigenlijk echt waar hij bezig is. Het blijft gewoon altijd een ontdekkingspad. We zijn heel erg maatschappij betrokken. Het is duidelijk dat we natuurlijk kennis nemen van alle ontwikkelingen in de samenleving. Dit is wat ik wil, dit is wie ik ben en, en hier ga ik echt voor. Wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk? De Gids.fm. Straks. Tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.